Wat een geweldig begin van de show vandaag. Hier bij ik GoFM, de zondagmorgen van Go, de Bee Gees en Massachusetts. Natuurlijk. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de zondagmorgen. Ja, fijn dat je erbij bent en mijn gezelschap houdt tot, ik hoop, 12 uur. Want er is al een reden toe, want we hebben echt geweldige muziek voor je. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go muziek van onder andere Hurricane Smith. soft and clean the sun up in Op zo'n frisse dag als vandaag, zo'n vochtige dag, hartverwarmende muziek van Maggie Rilly. Hoor daar met What's About Tomorrow? De kinderen natuurlijk. Dat zeggen ze er nog even bij. Verder, um, natuurlijk. Hurricane Smith en Don't Let It Die. Straks gaan we het hebben over de week van de hoogbegaafdheid. Die is gisteren begonnen. En dat is een belangrijke week voor mensen die ja hoogbegaafd denken of misschien ook wel zijn. Hoe zit dat nou met die hoogbegaafdheid? En uh, wat merk je ervan? En wat doe je ermee? Je hoort het zo meteen allemaal hier in de show. Na onder andere Celine Dion. The in the of love and sleep. Light. I'm rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel the truth you make. This is what to take that all ends when I'm with you even though there may be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 Roodat, natuurlijk. Hier in de show en een nieuw age op deze toch wel frisse zondagmorgen. Vochtige dag wordt het vandaag. Hooguit een graad of vijf. Zal wel weer zes of zeven worden in Westdorpen. Um, en ja, misschien moet je wel steeds een paraplu meenemen vandaag. Hoewel in de middag het wat droger schijnt te worden. Uh, verder hoorde je Celine Dion en The Power of Love... onvergetelijke van Marte Huppel. Ken je hem nog? Ah, hier zeggen ze in de studio... Goh. Jee, dat is lang geleden dat we deze gehoord hebben. Ja, dat klopt ook een beetje, want hij komt niet zo vaak voorbij, helaas. All the young dudes, alle jonge gasten, zou je kunnen zeggen. Isabelle Aubrey hoorde je ervoor met Luciel, le, le terre et le o, oh", Als ik het goed zeg in het Frans. In een ogenblik gaan we praten over... Uh, ja, de week van de hoogbegaafdheid. Wat is dat voor een week? Ik ga er zo meteen over in gesprek aan de telefoon. Dus um, blijf bij ons. Luister mee, want het is een heel interessant onderwerp. Het komt eraan. Na deze van Bonnie Sinclair en José Cassandra. Schietend en lachend uit buren schaamte En jij ligt huilend alleen op je bed Jammer Cassandra, maar niemand gelooft je Toch sta je niet zo alleen in de smaak Duizenden vrouwen, ja Sun! Weer in zijn rug En nooit meer iets Van hem hebt vernomen Geloof je toch nog Hij komt weer terug Sorry, het antwoord Ligt ver in de toekomst Iedereen twijfelt Maar jij weet het wel Bidden dat God wat je zo wilt 4 en 12 maart is het weer zover. Dan is het de week van de hoogbegaafdheid. Ja, wat is dat? Hoogbegaafdheid. Ik ga erover praten met Rianne van der Ven. Ze is nu aan de telefoon. Welkom in de uitzending. Dankjewel. U bent specialist hoogbegaafdheid bij volwassenen. Wat is dat? Hoogbegaafdheid? Ja, hoeveel tijd heb je? Nee, grapje. Hoogbegaafdheid is een nou, we noemen het persoonskenmerk. Of eigenlijk is het een set van kenmerken... Uh, waar, uh, waar je mensen aan kunt uh, uh, herkennen. En de allerbelangrijkste kenmerk daar is een hoge algemene intelligentie. En we zien ook gedrevenheid en creativiteit en sensitiviteit uh, als kenmerken. Maar die zijn vaak allemaal wat minder uh, makkelijk te meten. Uh, dus intelligentie uh, is toch wel een, een belangrijk kenmerk van hoge Nu is zo'n week natuurlijk een mooie gelegenheid om daar kennis mee te maken. Of uh, kennis te nemen van wat hoog. Begaafdheid is. Hoeveel mensen ja. hebben dat? Ja, ook daar uh, uh, ligt het een beetje aan welke definitie je hanteert. Maar de meest gebruikte zeggen dat het tussen de 2 en de 3 procent uh, van de mensheid is. En dan heb je het dus zeker over 1 op de 50 uh, mensen. Dus ja, mensen kunnen er op allerlei verschillende manieren achter komen. En wat doe je dan als hoogbegaafde? Hoe gaat dat dan? En, want ja, uh, je, je kunt niet zelf van je. Je bedenkt niet zelf van de ene dag op de andere. Van goh, ik ben hoogbegaafd, toch? Nou, voor sommige mensen wel. Gaat het wel zo? Nee, wat we zien is, en wat we veel horen, is dat hoogbegaafden heel vaak beleven dat ze, um, of merken dat ze dingen anders beleven dan mensen om zich heen. Hè? Ze denken vaak sneller, ze beleven vaak dingen uh, intenser en zien dan dat ze anders reageren of anders denken dan anderen. En dat kan heel positief uitgelegd worden. Want dat kun je bijvoorbeeld heel goed leren. Of je stelt hele goede vragen. Maar het kan soms ook heel lastig zijn. En dan voelen mensen zich wellicht wat eenzaam. Maar het anders denken en voelen, dat is toch wel wat de meeste hoogbegaafden zelf zeggen. Wat hen anders maakt dan anderen. Dit jaar besteedt de Week van de Hoogbegaafdheid extra aandacht aan het jonge kind. Wat gaat er gebeuren? Ja, één uh, van onze sponsoren, hè, want deze week uh, wordt door allerlei organisaties gefinancierd en kent dus ook sponsoren. En één daarvan is ik. ik en dat is een, uh, een bedrijf die zich echt richtte op signalering van hoogbegaafdheid bij jonge kind. Want we zien eigenlijk hoe jonger dat die hoogbegaafdheid in het leven vastgesteld wordt, des te beter... ...de begeleiding en de opvoeding van zo'n kind kan... ...en des kleiner de kans is dat er op latere leeftijd eventuele problemen uh, ontstaan. Nou, En ik uh, is een partij die dan ook in de Week van de Hoogbegaafdheid... ...daar uh, een extra workshop over geeft waar ouders of professionals... Ja, met elkaar in gesprek ook uh, kunnen over hoe herken je nou kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Dus dat is een van de activiteiten van de velen. We hebben er inmiddels bijna al 180 op de website uh, staan uh, van alle evenementen die door het hele land, Nederland en Vlaanderen uh, uh, georganiseerd worden. En dit is een zijn die echt zich specifiek richt op dat jonge kind. Ja, en welke activiteiten worden er dan ontplooid? Er is echt er, er, er is heel erg veel wat er ge georganiseerd wordt. Spelletjesdagen, voorlichtingsmiddagen, open dagen uh, van scholen. Echt in, in, in die week, hè, tussen 4 en 12 maart. Uh, bijna overal in het land is er wel een activiteit of evenement waar het thema hoogbegaafdheid uh, centraal staat. Sommigen gaan uh, dus over voorlichting. Over hoogbegaafdheid, want een van de doelstellingen van de week is om vooroordelen en misvattingen rondom dit thema weg te nemen. Dus voorlichting is een belangrijke rol. Maar er worden ook heel veel evenementen georganiseerd voor hoogbegaafden zelf, die in deze week dan bij elkaar komen en dat daar leuke dingen mee gedaan worden. Dan denk je bij jezelf, omdat het natuurlijk over kinderen gaat in deze week speciaal. Mijn kind is misschien wel hoogbegaafd. Waar kun je meer informatie uh, krijgen over ja, die hoogbegaafdheid en natuurlijk de Week van de Hoogbegaafdheid? Ja, wij hebben de site www.weekvandehoogbegaafdheid.nl en .be. En uh, daar staan al die evenementen uh, vermeld. Daar vind je ook uh, links naar het sponsoren. En dat zijn vaak organisaties die... Voor hoogbegaafden zijn of over hoogbegaafdheid informatie eh, verschaffen. Dus dat zou een heel mooi vertrekpunt zijn voor mensen die hier graag meer over willen weten. Goed, van 4 tot en met 12 maart, de week van de hoogbegaafdheid. Ik sprak het erover met Rianne van der Ven. Hartelijk dank. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ik you. nu dan een ruig moment in dit prachtige nummer van Embrace, Wonder. Ik hoop niet dat de koffie over je koffierandje gaat, ik zeggen. over het randje van je kopje. Zo moet ik het zeggen natuurlijk op deze zondagmorgen. Wij zijn hier wel aan de koffie, gezellig. En uh, we zijn hier lekker bezig ook met krakelingen, lekker ouderwets, want je weet het. Wij maken het hier altijd heel gezellig. Ook al is het vandaag een beetje een vochtige, sombere dag. Hier in de studio is het gewoon warm en gezellig. En dan kijk ik ook nog even naar onze website. Want ja, daar staat het beste Zeeuwse nieuws op. Dus als jij denkt bij jezelf, ik wil even op de hoogte zijn van wat er in Zeeuwse Vlaanderen gebeurt. Ga dan naar onze website, he, www go rtvnl Want daar uh, houden we de nieuwsberichten van iedere dag en ieder uur bij. Zo staat er ook wel een prikkelend bericht op. Ja, vind ik zelf wel. Uh, staat erop sinds eergisteren. Uh, er staat kritiek op financiële oogkleppen van de gemeente Terneus. Dat vind ik een prikkelende titel. Ik ga het zo meteen even verspellen. Maar dat kun je beter zelf ook doen door te gaan naar onze website. www.go-rtv.nl I put him all Een geweldige diva, wat dat kun je wel zeggen van Diane Ross natuurlijk. Hè. En, uh, hier was ze met een prachtig uit 1971 hier bij GoFM. Um, I'm Still Waiting. Ja. Die heeft daar geen last van hè, trouwens. Zeker als het over de bus gaat. De uh, Cats worden je voor, want uh, een zondag zonder uh, palingszout is natuurlijk geen zondag. Je de Scarlet Ribbons. Het uur zit er alweer bijna op. Wat gaat de tijd ongelooflijk snel als je het naar je zin hebt. Zo meteen. Gaan we beginnen aan tweede uur. Gaan we het tempo een beetje opkrikken. En, en dan komt er ook weer een reportage voorbij van Jeroen van Gent, onze razende verslaggever. Want hij heeft gewoon zijn best weer gedaan deze week. En hij gaat het hebben over uw zondag. Wat is uw ja, perfecte zondag bijvoorbeeld? Je hoort er straks meer over hier in de show. Dus na een prachtige van Julio Iglesias samen met Dolly Parton. When you tell me that you love me. En daarna natuurlijk nog wat violen en dan de mededelingen en het nieuws. Wat mij betreft tot over een minuut of zes.